Veel buien die naar het oosten wegtrekken, gevolgd door nieuwe buien uit het westen. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de randstad op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort, 7 kilometer bij Bunschoten... en verder richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden Oost 6. A6 leden is dat Muiden, verknopen Muidenberg 10. Op de A7 hoorn richting Zaandam verknopen Zaandam 10 kilometer. De A8 Zaandam richting Amsterdam verknopen Koenplein 6. De A9, Alkma Amstelveen, voor knooppunt Batuverdorp, over 17 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit Volendam en Duivendrecht, 7. Op de ring A10 tussen Westport en knopen niet meer, 7 kilometer. A15, Europort Rotterdam, bij knooppunt Vaanplein, 12. De A15, Nijmegen-Gorken, bij Waddenooie, 11 kilometer. A20, Hoek van Holland-Gouda, bij De Debrechtseplein, 9. A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk en Leusden, 11 kilometer. Op la 29 Rotterdam-Bergen op zomernogelijk bij Barendrecht er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 9 is zonder zee. Zonder en zonder. Avicii, Silhouettes en daarvoor Terence Rand Darby, Dan's Little Sister. 11 over 3 en van harte welkom uur 2 zondag in Kamerland. Voor deze zondag 13 mei 2012. En bijna één op de vijf Nederlanders is al eens zijn of haar mobiele telefoon kwijtgeraakt. Althans, dat zegt Vodafone Volgens het bedrijf zijn vooral jongeren tot 30 jaar Sloddervossen Want van hen raakt een derde het mobieltje kwijt Door diefstalverlies Vodafone roept dan ook op Om extra voorzorgmaatregelen te treffen Heer jij dat bij zo? Uh, nee, niet Ik klopt even af Maar uh, ja, ik, ik let er wel goed op dat die, uh, bijvoorbeeld als je je telefoon in een open zak doet en je loopt uh, midden door Amsterdam Bestaat er een grote kans dat die uit je zak wordt gegist ge ge door stel, Hoe Weet het welke weer? Zakkenrollers Ja, ja. Nee, Ik ben uh, mijn telefoon eens een keer gestolen Ja? Bij voetbal Dat is waar ook ja In de ja. kamer. Ja, ja, ja, dus, uh, ja. Zakken legen ze erover. Ja. Telefoon, portemonnee Oh ja Ik ben mijn portemonnee teruggegaan wel leeg. Wel leeg. Met wel al je passies nog. Ja, passies en een condoom had ik ingaan. Yes, oh, oké, okay, oké. Okay. Voor wat heb je die nodig dan? Ja, weet ik niet. Maar nee. ja, als het, uh, maar ja, mijn geld was eruit. Mijn buskaart was eruit. Oké. Okay. Mijn pasje, mijn... Ja, dat weet ik nog wel. Maar... Ja, uiteindelijk. Aan, aan, aan wie liggen naast kleedkamer, Maakt ook niet uit. We gaan verder. Volgende nieuwsbericht. <laughs> het Olympisch Park van de Olympische Spelen in Londen komt het, komt het grootste McDonald's restaurant ter wereld.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 Zonde, zonde. <laughs> ja, maak je er heel erg druk om op die nee, koeien? Nee, nee het he, zijn heb ook nog. gewoon vlees. Hé, hey, maar wat als je baas bent van McDonald's? Dan zou je volgens mij aardig aardig eentje hebben, denk ik. Ja, sowieso, maar als je ziet hoeveel... En elk land is er een McDonald's. Ga ja, maar als je hier kijkt naar een... In... Misschien in, in Niger niet, maar... Ja, misschien zelfs ook daar...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 Mag mag trouwens nu een, een nieuwe burger ontwerpen hè, voor, uh, voor McDonald's. Ja. Dus de McAldo kan je bijvoorbeeld maken. De, met, Mac, uh, de Mac CFM. Een Lekker Een lekker pepertje erop. Uh, een burger met mozzarella. Ik ga niet mijn geheim nu kwijt uh, <laughs> weggeven. <laughs> anders gaat iedereen het doen. En dan, uh, ik ga denk ik nog even maken. Ik ga een CFM burger maken. Denk hey, het duurt nog even, maar de landelijke intro van Sinterklaas is dit jaar in Roermond. Op 17 dus. november komt de pakjesboot 12 aangevaren over de Maas en de Sint en zijn Pieter zullen aanleggen bij de Roerkade. Zoals gewoonlijk doet de NTR verslag van Intog in een extra lange aflevering van het Sinterklaas Sinterklaasjournaal. Uh, nou, het is uh, eerder dan je denkt hoor, Sinterklaas? Sinterklaasjournaal. Ja, ja, ja, ik wil het liever niet over hebben, want ik, <laughs> we zitten alweer in die koude, in die koude winterperiode. Ja, de zomer moet er komen. Dus, uh... ja. Donderdag print hij pas, maar Spits blijkt nu alvast vooruit uh, naar de week van het Nederlands bier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 What well, magic do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 In the night so still Oh, I build you a kingdom In that house on the hill Looking out for love A me love You say that you love me And that, that you course. always will Oh, you made me to keep you In that house on the hill Look at that. De nieuwe single van Nick en Simon. Het ja, nummer was uh, verbonden aan het ambassadeurschap voor, uh, voor de vrijheid van Nick en Simon. Ze deden dan, deze ook in, uh, in Haarlem tijdens het bevrijdingswap vorige week alweer. Wat gaan we week toch ook weer snel. Zometeen hier bij zonnige Kemland Het sportnieuws. wordt het naar de nieuwe Julian Villard. Yeah. 29 years.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 ja, dat gaat wel heel snel, denk ik. <laughs> maar het is echt een talent van de ploeg, allemaal jongen. Gast ook. Raoul stapt over van Schalke naar Vuur naar Club al sat in Qatar. Dat heeft de Aziatische club zondag laten weten. 34-jarige oud-international van Spanje tekent een contract van, voor een jaar. Raoul is al in Qatar aangekomen. Geld, hè. Geld, geld, geld. Waarom ga je anders in Qatar voetballen? Geld mag niet gelukkig zeggen ze toch? En Borussia Dortmund heeft na de laatste... Of na de... Na de landtitel, lands, <kijkt> Dortmund heeft na de landstitel ook de Duitse beker. DFB-pokal veroverd. De ploeg van uh, trainer Jurgen Klopp versloeg Bayern München met een overtuigende cijfers. 5-2. Oh. niet verwacht. Robben. Alsof niemand naar je kijkt. Als je denkt. 3 the last yeah.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 De twee verdachten in de omkoopzaak rond energiemaatschappijen Rendo en ElectraBel zijn de directeuren van die bedrijven. Dat heeft justitie bekendgemaakt. Het Belgische ElectraBel kocht Rendo in Noord-Nederland zes jaar geleden voor 65 miljoen euro. Volgens justitie betaalde de directeur van ElectraBel een miljoen euro aan steekpenningen aan de directeur van Rendo. De directeur van ElectraBel werkt niet meer bij het bedrijf. Hij is stopman van de Nederlandse Emissieautoriteit, een overheidsorganisatie. Daar is hij nu geschorst. In Iran is een man opgehangen die vorig jaar ter dood werd veroordeeld. Majid Jamali Fashi zou in 2010 de kerngeleerde Ali Mohamadi hebben vermoord. De hoogleraar aan de Universiteit van Teheran kwam om het leven door een bomaanslag. Volgens rechters was de veroordeelde Fashi een spion van de Israëlische geheime dienst. De Mossad Iran heeft Israël en de VS verschillende keren beschuldigd van moord op Iraanse kerngeleerden.